Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Zwitserland zijn elf mensen gewond geraakt... door een explosie op een praalwagen. Een van hen raakte zwaar gewond. Het gebeurde in Le Chable in de deelstaat Wallis. Hulpdiensten rukten massaal uit... met helikopters, ambulances en een spoedarts. Het lijkt erop dat de explosie in de luchtcompressor was... die het confetti-kanon aandreef. Hoe die explosie kon ontstaan, wordt nog onderzocht. De voormalige Amerikaanse president Obama heeft het optreden van de immigratiedienst ICE vergeleken met dat in autoritaire landen en dictaturen. In een podcast waar hij te gast was prees hij de vreedzame protesten tegen diensten als ICE. Hij reageerde ook op de racistische video die onlangs via het account van president Trump werd gedeeld. In die video waren zijn hoofd en dat van zijn vrouw Michelle geplakt op apenlijven... Hij zei dat de meerderheid van de Amerikanen dit verontrustend vinden... maar ook dat er geen schaamte meer lijkt te bestaan. Op de video kwam veel kritiek, ook van Republikeinen. Het Witte Huis verdedigde het filmpje in eerste instantie... maar verwijderde het later alsnog. Schiphol annuleert vandaag een groot aantal vluchten vanwege de sneeuw. KLM schrapt zeker 150 aankomende en vertrekkende vluchten... of andere maatschappijen dat ook doen, is niet bekend... In de namiddag en vanavond wordt sneeuw verwacht. En daarom geldt dan in het hele land code geel. Bij Sint-Joost in Limburg is een politieauto op een ander voertuig gebotst. Agenten waren op weg naar een melding toen ze op een kruispunt in botsing kwamen met de auto. De bestuurder van die auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder en bijrijder van de politieauto raakten niet gewond. Het weer.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 to them jazz.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 be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 Met daarbij ook nog uh, Sebastian, zijn zoon, op klarinet uh, in het nummertje Cantut Sarret. De familie Ofaril en Valdez, dat zijn uh, grote namen in de Cubaanse muziek, in de Latin Jazz. Met de familia, tribute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 Uh, Ovariel en Chucho Valdes. Dus je hebt Adam Ovariel op trompet. Zak Ovariel op drums, Leanes Valdes op pianus. Jesse Valdes is ook nog op uh, drums. Uh, Ja, Het is een zeer bijzondere familie aangelegenheid geworden. Uh, volledig passend in ons thema. All in the family. Met op het volgende nummer...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 We'll Fever When you kiss me Fever when you hold a tight whoa, whoa. Fever Back in the morning Fever all through the night Listen to me, baby Hear every word I say No one can love you the way I do because they don't Know how to love you give me Fever Kiss me as fever when you hold it tight You, you give me you fever whoa, whoa. Whoa.